Gewisig nieuws van 1 uur krijg je van Oscar van Oorschot. Goedenacht. De regering van president Trump heeft steeds vaker maling aan mensenrechten, dat zegt Amnesty International. In een rapport noemen ze 12 tactieken die de Amerikanen gebruiken, zoals aanvallen op de pers, vrijheid van meningsuiting en de inzet van immigratiedienst ICE. MNC zegt dat dit geen losse feiten zijn... maar dat ze allemaal met elkaar te maken hebben. Het Verenigd Koninkrijk onderzoekt of het social media kan verbieden voor kinderen. Ook willen ze strengere regels voor het gebruik van mobiele telefoons op school. Veel partijen in het lagerhuis vinden dat er iets moet gebeuren. De Britten kijken met veel belangstelling naar Australië... waar kinderen onder de 16 sinds vorige maand niet meer op sociale media mogen. Een petitie van columnist en presentator Teun van der Keuken om het WK voetbal te boycotten is al 45.000 keer ondertekend. Dat WK wordt gehouden in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Van de Keuken vindt dat het Nederlands elftal niet naar Amerika moet gaan... vanwege het beleid van president Trump. Voor het WK in Qatar in 2022 werd ook opgeroepen tot een boycott... vanwege mensenrechten schendingen, maar zonder succes. En op veel plekken in Nederland was vanavond het Noorderlicht te zien. Er kwamen meldingen uit onder andere Groningen, Limburg en Amsterdam. Het Noorderlicht was bijzonder fel, want het was met het blote oog te zien...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 Ja, over een paar minuten is het tijd om alle nachtbrakers te verzamelen. Betekent dus dat je van jezelf mag laten horen. Waar hang je uit? Wat ben je aan het doen? Dat kan met een berichtje in de Q-app, maar inspreken vind ik nog leuker. Q -music. Vanaf volgende week maandag, de Q Top 500 van de 90's. Maar eerst pak ik even het stemlijstje erbij van Hiro van Vaassen, Stijn Verhoeven en Carlijn Stinnissen. Zij hebben gestemd op hun favorieten voor de Q-top 1500. Dat kan je ook doen op Qmusic.nl of in de Q-app. Even kijken, uh, want er staat specifiek één nummer bovenaan hun stemlijstje. Komt uit het begin van de 90's, 1990. En dat was de tijd ook een nummer. één hit, Snap met de Power. Q-top 5 I got the power. Hey, yeah, yeah. hey. Right to the of the whip, I snap attack, front to back in this thing called rap. Think like it's double, rhyme, double on a heavenly level. Bang the bass, turn up the double. Black for mine, day and night, all the time. Seven fourteen, wide as the line. Maniac, crazy. I'm possessed, don't say I'm fresh, where my voice goes through the rest off the life. We're that I am holding, can't with the lyrics, so the can't be stolen if they all snap. Don't need the police to try to save them, your voice is sick, so be. stay off my back, or I will attack, and you don't want that. <clears throat>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 cold Steve. Oh Top 40, Teleswift en The Fate of Ophelia. Het is dinsdag 20 januari 2026. Elf over 1. Dus dat betekent... Alle afspraken verzamelen. Cynthia de stuurt in de q -app, Toch nog wakker omdat ik zit te wachten op mijn dochter... die thuis komt van een borrel met een vriendin. Doen alle moeders dit? Nou, Cynthia kan je vertellen, dat doet mijn moeder ook nog steeds. Pascal die zegt, ik heb zo geen zin meer in het leren... voor mijn tentamen. morgen, nog heel eventjes bezig voor wiskunde... Linda is er ook bij. Kan niet slapen door de jacklet die ik nog heb. Dus zit te luisteren naar Q-Music en ondertussen mijn nagels te doen. Peter is er ook bij. Net klaar met mijn dienst in de bar. Nu nog naar huis en thuis even zelf een biertje tappen. Heerlijk. Daisy zegt, uh, mijn dochter Lisanne is vandaag jarig... dus nog druk bezig met haar tractatiespoor op school. Gefeliciteerd, Daisy. Uh, Jelle die is aan het werken. in de taxi. Hij zegt, mocht er iemand nog een rit nodig hebben rondom Amersfoort... laat maar weten. Nou, je hoort het, mocht je nog iemand nodig hebben... of een taxichauffeur in Amersfoort. Jelle is daar. Sulaima zegt, Goeiedag Judith, Gezellig met mijn collega Kendra aan het werk in de zorg. We hebben de radio lekker hard aan. Vincent die is nu eindelijk klaar met de grote schoonmaak in zijn nieuwe huis... in het o, zo mooie Beekbergen, zometeen naar bed. En Jeroen uit Tilburg zegt, twee nachtjes nog... en dan weekend, werk in een grasfabriek tot half acht. Nou, hierbij dus alle nachtbrakers... Zijn verzameld. Ja, dan is er één ding wat artiest Shabuzi altijd bij zich geeft als hij slaapt. Wat dat is, ga ik zo vertellen. Eerst 21 Pilots en stressed out. Music, you sounds. Better with you.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 beautiful. Belt bij Q Hey Sun. Kan jij aan de hand van een paar seconden raden... welk tv-programma het is? Dat gaan we zo even testen tijdens het tv-spel. Eerst even wat anders... Ja, als ik ga slapen, dan uh, pak ik mezelf helemaal in. En dan bedoel ik niet qua dekens of qua kleding. Maar ik slaap dus bijvoorbeeld uh, met een neustape op. Ik heb oordoppen in. Ik heb mondtape op mijn lippen. En nog een slaapmasker op. Ja, ik wil eigenlijk zeggen, meer heb ik niet nodig. Maar als ik het uh, nu zo opzom, dan denk ik, nou, het is nogal wat. Uh, de sangen die heeft maar één ding nodig als hij gaat slapen. En dat is zijn mobiel. Hij slaapt eigenlijk nog net niet met zijn mobiel in zijn handen. Want het komt wel eens voor dat hij ineens droomt over een liedje. En als hij dan wakker wordt, dan neemt hij zijn mobiel uh, neemt hij, neemt hij dan geluid op. En dan gaat hij dat liedje zingen. Want dan hoort hij het in zijn droom. En dan wordt hij wakker en dan gaat hij gelijk opnemen. Uh, zo maakt hij dus ook een groot deel van zijn liedjes. En dat vind ik knap. Want als ik wakker word, dan ben ik al een groot deel vergeten... van wat er zich in mijn droom überhaupt heeft afgespeeld. Nou, gelukkig neemt Shabuishi het gelijk op... en duikt u er mee de studio in. Want anders hadden we bijvoorbeeld dit liedje moeten missen. Shabuishi samen met Maal Smit. Dit is Blink Twice bij Q-Music. trying to catch my breath since I was 17. I've heard I've cried and we Nieuwe muziek bij Kyo Roxy Dekker en Loser. Deze dagen doe ik niets liever dan lekker op de bank ploffen en de tv aan te zetten. Nu moet ik wel eerlijk zijn. Ik ben een beetje inspiratieloos als het aankomt op nieuwe series of films of überhaupt programma's. En wat doe ik dan? Dan ga ik eigenlijk gewoon naar oude series of programma's kijken. Zo keken bijvoorbeeld laatst Kees Co. Ken je dat nog? Nederlandse comedy serie. Nou, ik vond dat geweldig. Dat is natuurlijk met Simone Kleinsma. En nu dacht ik, aangezien we in de stemweek zitten... voor de Q-top voor 500 van de 90s. dacht ik, nou, weet je wat? Ik zoek drie TV-programma's uit. En daar hoor je mij langs zappen. En mocht je nou weten welk programma of programma's dit zijn... stuur dan een berichtje in de q app met het antwoord. Als je er één weet mag je appen... Maar ook als je ze alle drie weet. Oké, ben ik klaar voor? Ik zou zeggen, zet je radio toch een stukje harder. Komt-ie aan! Uit komen de snorkels. De Delftseil is Hebben we een badkuip gebouwd? Vanmorgen is Martin Kiers dood in het zuiverbadgevloon. En alles wijst op dat hij is vermoord. Dan heb je dus een jack in de box, als je deze vrouw... en dan moet je met zijn elleboog op tafel... Stift, stift! Ja, was weer lekker zappen langs de programma's uit de 90s. Wat heb ik allemaal gezien? Ik zou zeggen: stuur een berichtje in de Q-App of spreek iets in, dan druk je op het microfoontje. Eén, twee of drie programma's als je ze weet. Heb het maar. And think of me. We zitten midden in de stembeek voor de 90's. En je hoorde me net langs allemaal tv-programma's zappen van toen. Ik was benieuwd of je weet welke programma's ik heb gezien. Uh, een berichtje in de Q op als je een idee hebt over welke programma's het gaat. Goeiedag Mandy. Goedenavond. Keek jij veel uh, tv in de 90's? Ja, in de 90's wel heel veel. Nu, nu niet meer? Nee, ik heb nu uh, drie kinderen. Dus nu is het vooral... Uh... Oh. Uitwerken. Ja, en als, als je kijkt, dan kijk je waarschijnlijk mee met de kinderen. Uh, ja, meestal wel. Ja, ja, ja. Nou, uh, ik, ik, uh, ik liet je net drie van de programma's horen. Waarschijnlijk heb je die dan ook gezien destijds in de 90s? 90's. Die wel. Ik ga ze even laten horen, want welke dacht jij dat het waren? En de eerste is Talente Zeeën in de Lucht. Ja. Yeah. En de tweede, Baantje. De tweede baantje. Oké, okay, laten we maar even luisteren of dat klopt. Uit Delftel komen de snorkels. De Delftel. Hebben we een badkuip gebouwd? Vanmorgen is Martien Kiers dood in zijn badkuifron. En alles wijst op dat hij is vermoord. Mandy, dat is hartstikke goed. Nou, dat is heel mooi. Ja, dat heb je goed herkend. Hey, en uh, Keek je het allebei dan ook echt vaak? Ja, ik heb allebei echt wel heel veel gezien, ja. Ja, mis je het ook een beetje op de tv? Ja, ik vond het baantje altijd wel heel grappig. Ja, hè? ja was leuk. Was leuk programma. Um, en jij... Ik moet zeggen, mijn zoon die kijkt dan wel weer de nieuwe versie van de Lampenzee in de Lucht. Oh, mee met Giddard Joling dus? Waar... Ja, vind ja dat, die vindt wel... dat weer heel leuk. Oh, wat geinig. Ja, dat, dat, dat, het programma dat gaat eindeloos door eigenlijk. Blijft ook een leuk concept natuurlijk. Ja. Misschien zelf een keer meedoen? Nou, dat denk ik niet. <laughs> Nou, je had het in elk geval goed. Uh, daarmee uh, win je twee prijzen. Ik heb uh, een keuze van drie voor je, dus je mag kiezen welke je wil. Twee keer. dus. Uh, ik heb een Jenga-spel van Kim Music, Mattie en Marieke mok of uh, een zak popcorn. Uh, ik wil wel die mok, dat vind ik wel leuk. Ja. En uh, ja, doe maar die zak popcorn, dan kunnen die kinderen lekker een uh, filmpje kijken. Zo is het. En wel, wel, voor welke ga je dan zoet of zout? Uh, doe maar zoet. Zoete popcorn. Oké, okay, top. Dat zet ik erbij. Nou, uh, Mandy, heel erg bedankt. En ik wens jou een uh, fijne nacht. Slaap lekker voor meteen. Helemaal goed. Dankjewel. Doe-doe-doe. Doe-doe. Ja, ik heb nog één tv-programma over. En deze is vrij lastig. Ik ga hem nog één keer goed laten horen. Komt hij aan? Lekker. Dan heb je dus een jack in the box. Als je deze vrouw... En dan moet je met je elleboog op tafel. Stift. Stift. Ja, ik ga een kleine hint geven speelt af in een kantoor. Nou, als je nou een idee hebt, laat het weten met een berichtje... in de q app. Je mag het app, je mag het inspreken. Kom maar door. En dan maak je dus kans... op het Jenga-spel van Qmusic. Dit is Shawn Mendes en Treat You Better. tell me if I'm off, but I see it on your face... when you say that he's the one that you want.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 Hey, Goedemiddag. Hey, Melvin, ik sprak jou net al even kort al voor En uh, jij ja. zei tegen mij dat jij. Uh, je, zit, je zit wel op de tv te kijken, maar je kijkt niet echt meer tv. Maar je kijkt vooral YouTube en uh, allemaal van die streamingsdiensten, zeg maar. Ja, precies. Maar jij kijkt dus programma's die je net ook voorbij hoorde komen. Ja, klopt ja. Wat, wat kijk je dan zo? Uh, baantje en Ten Lampe Zee in de Lucht. Wat grappig dat je dat toch kijkt. Ja. Helemaal ook een beetje terug naar de 90s, maar het is nu nog steeds natuurlijk. Sorry? Ik zeg je het is helemaal weer terug naar de 90s met de programma's. Alleen zie je ze nu nog steeds. Kan je nog steeds kijken? Ja, ja. ja, ja. Bl blijft leuk. Blijft blijf zeker leuk. Ja, en ik had nog één TV-programma over. Uh, want we zitten midden in het TV-spel. Je hoorde mij langs drie TV-programma's zappen. Uh, twee waren doe, doe. dus al geraden: Talent is in de Lucht en Baantje. Ik had er nog één over. En jij deed een gokje. Want je stuurde toch een beetje een vraag tegen de achter. Ja, klopt. Ik dacht dat het de eerste keer vet was. Keek je dat vroeger? Nee, alleen mijn vader. Maar ik, ik, was, ik kom zelf uit de 90's, dus ik was nog te jong. Ja, ik was nog te jong. Nou, ik heb precies hetzelfde. Ik keek dus ook altijd een beetje mee met mijn vader. Uh, ja. Laten we even luisteren of het klopt in elk geval, ja? Is goed. Klikken. Dan heb je dus een jack-in-the-box. Als je deze vrouw. En dan moet je met zeggen elleboog op tafel. Stift! Stift! Melvin, dat is helemaal goed. Gefeliciteerd! Nou, dankjewel. Je herken, hoe herkende je het dan eigenlijk? Omdat jij zei, het speelde af op kantoor. de nacht A ah, wat ah, even. Door het hintje. Hint. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja ik ken je ook nog deze aflevering waar ze gaan stiften, waar ze aan het uitleggen en zo? Ik durf het echt niet te zeggen. Nee. Ik, uh, ik, ik, ik was uh, denk uh, drie of vier oh. dat we twaalf speelde. Nou, ik vind nog het knap, vind het knap uh. dat je het onthouden hebt. Vind ik heel knap van je. Ja. Heel grappig. Hé, hey, uh, Melvin, uh, jij wint dus wat nog over is. En dat is het Jenga-spel van Kim music Kijk, hartstikke mooi. Dus ik hoop dat je er blij mee bent. Ja, absoluut. Ik okay. wil ik er al eentje thuis, oh. omdat ik vorige keer hier ben geweest. Oh, dus je hebt hem al. Ja, maar dat maakt niet uit. Maar als je iets anders wil, mag je ook natuurlijk, hè? Ja, als het kan. Ja, wat zou je. Ik, heb nog wel, ik kan ook eventueel Mattie en Marieke Mok doen. Of als je zegt, nou, ik kan liever een zak popcorn, vind ik ook goed. Nou, dan liefde Mattie en Marieke Mok. Oké, okay, nou dan. Popcorn dan doe... ik niet van. Nee, is goed. Dan doen, we dat, dan doen we dat even stiekem tussen ons Dus jou en mij. Doen we dat gewoon even. Ja, Oké, okay, dan ga ik dat even regelen. Oké, okay, top. Dank je wel. Ik wens uh, jou een hele fijne nacht verder. Hetzelfde ze nog. Dankjewel. Doeg. Doeg. Doeg. Ja, volgende week staat er iets leuks te gebeuren. We gaan er even helemaal terug naar de 90s. Vertel je er zo alles over en ik geef je ook wat inspiratie. En Pamela. We deden net het tv-spel waarin ik je drie tv-programma's liet horen. En de vraag was: welk programma zijn dit? Nu waren dit programma's uit de 90s, aangezien we midden in de stembeek zitten voor de Q-top 500 van de 90s. Rowan stuurde een appje met de vraag: waar kan ik stemmen? Hele goede vraag. Dat kan dus op QMusic.nl of in de Q-Music app. En je kan daarin je top 3 aangeven. Dus je bent eigenlijk wel zo klaar. Maar als je er toch lekker in zit, mag je op zoveel stemmen als je wilt. Met een maximaal wel van 40 liedjes. Nou, ik kan je vertellen: binnen no time heb je je stemlijstje gevuld. Want het is echt heerlijk om muziek van toen weer te horen. Uh, misschien ga je wel voor Right Here, Right Now van de Fatboy Slim. Of een dagje van de Wonderful Days, kan natuurlijk ook. Of de Backstreet Boys, As Long as You Love Me. Ik of misschien wel uh, Keep the Fate van Bon Jovi. Ja, niemand minder dan de David is ook een 90s baby. En ik weet zeker dat als Damian de David moet stemmen, dat hij dat deed. Op de laatste die je hoorde: Keep the Fate van Bon Jovi. Aangezien hij een groot fan is van hem. Maar vergeet vooral niet jouw favoriet door te geven. Dat kan tot en met zondag 6 uur s avonds. Dit is Kim Music, Damian de David. En talk to me. You look like Dangerous as a dagger mm. I know I've been here before There's something so familiar Guess I'm going with ya. far into a zoo No chance to cool down. Continue, seek and find. What do we do now? So